Goedigen start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van drie uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zijn zeker 70 mensen omgekomen. Een woordvoerder van Hamas verwacht dat het dodental nog verder op zal lopen. Het Israëlische leger zegt in een reactie dat ze doen wat mogelijk is... om burgerslachtoffers te voorkomen... maar dat het lastig is omdat de Hamas-strijders in drukbevolkte gebieden zitten. De Oostenrijkse politie heeft drie mensen aangehouden in een onderzoek naar terreurdreiging in verschillende Europese steden. Ze zouden deel uitmaken van een internationaal islamitisch terreurnetwerk. De arrestaties volgden naar aanwijzingen dat terroristen aanvallen planden, de dom in Keulen en de Stefansdom in Wenen. De Oostenrijkse politie houdt extra toezicht bij kerkdiensten en kerstmarkten. Op straat zijn agenten met machinegeweren te zien. De brandweer heeft twee mensen van het dak gered bij een brand in het centrum van Den Haag. Er was brand ontstaan op de eerste verdieping van een portiekflat. Twee bewoners waren daarom het dak op gevlucht en moesten met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Niemand raakte gewond door de brand, wel is de portiekflat in Den Haag tijdelijk onbewoonbaar. De 25e editie van de top 2000 is van start gegaan. Vlak na middernacht werd op NPO Radio 2 de nummer 2000 gedraaid, New York Minute van Don Henley. Traditiegetrouw wordt de lijst vlak voor de jaarwisseling afgesloten. Queen staat met Bohemian Rhapsody voor de twintigste keer op de eerste positie. Het weer, het is nu zo'n 12 graden. In het noorden is het droog, maar in het zuiden blijft het vannacht regenachtig. Komende dag wordt nat met vooral in de middag en de avond veel regen...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 Ja. Hmm.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 We're Música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 Pie. It nearly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 Christmas, baby A Merry Christmas, baby Aan de hand, maar ook op de wereld. Er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen dat ze open is bij mij. Ga de meer op romen, pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn? Limoncello. Het was een hele mooie nacht. Dus heel gek is het niet dat ik nog steeds hier op je wacht. Met jou in mijn gedachten aan de bar in Café No. Blijf altijd op je wachten, maar nu is de avond lo. de meer een pizza met tonijn, zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn. Vroeger!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 Nogentemorgen. canterà, als ik nu een beetje davanti al tuo portone che het in un cartone, se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore, della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce tu pensi i pensieri della gente, poi il Dio c'è solo Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato.